12 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, sombere cijfers over de economie vanochtend van het CBS. Een record aantal werklozen en opnieuw een forse daling van de huizenprijzen. En in Den Bosch vecht Bram Moskowitz zijn schorsing als advocaat aan. Wolkenvelden breiden zich vanuit het oosten over het land uit. Hier en daar kans op wat lichte sneeuw zelfs. Vooral in het westen, ook af en toe de zon. Het wordt tussen de 0 en plus 2 graden. En morgen verandert er weinig. Nederland heeft volop last van de economische crisis en de recessie blijkt uit nieuwe slechte cijfers van het CBS. Niet eerder zaten er zoveel mensen werkloos thuis. Het aantal werklozen is opgelopen tot bijna 600.000. Het vertrouwen van consumenten is op een historisch dieptepunt beland. En ook over de huizenmarkt sombere berichten. Bestaande koopwoningen zijn bijna 10% goedkoper dan vorig jaar. Peter van Mulligen, eh, econoom bij het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Well, goedemiddag is misschien niet de goede aanduiding. Nee, wat die cijfers betreft is er vandaag... Sombere berichten alweer. zijn dat het, hè? Optimisme, nee. Ja. Ja, klopt. Hangen dit, dit soort berichten en cijfers, dat hangt allemaal met elkaar samen? Ja, 2012 eindigde natuurlijk slecht met die recessie. Ja, en 2013 gaat toch op dat ingeslagen pad verder. Ja. Dieptepunten, 600.000 uh, werklozen, zo'n beetje, bijna... Uh, veel uh, WW-uitkeringen erbij. Uh, 21.000 uh, nieuwe werklozen in één maand. Het, het gaat heel hard, hè? Ja, het gaat hard en het gaat ook steeds harder. Hè. De werkloosheid loopt natuurlijk al een tijdje op. Maar uh, vorig jaar, eind vorig jaar is het tempo versneld. En uh, nu zijn het zo'n 20.000 per maand die erbij komen. Ja, nog een opmerkelijke zaak. De jeugdwerkloosheid bijvoorbeeld, zag ik. Dat loopt ook uh, snel op. Is dat uh, relatief sneller dan, dan gebruikelijk? Nou, doorgaans is het de jeugdwerkloosheid ongeveer het dubbele van de totale werkloosheid. Dat zien we nu ook. Maar bij de jeugdwerkloosheid moet je echt terug naar de jaren 80 voordat je dat soort percentages tegenkomt. Ja, 15 procent nu, hè? Ja. En dat is, dat is niet gebruikelijk voor januari of zo, dat, dat het seizoensinvloeden zijn? Nee, daar is al voor gecorrigeerd. Oké. Okay. Maar de uh, conclusie is dat het vertrouwen helemaal weg is, uh, meneer Van Mulligen. Ja, dat is ineens gezakt. In uh, januari zat er nog een klein plusje, maar nu uh, zakte het naar min 44. En ja, zo laag hebben we het nog nooit gemeten. Ja. Hoe komt dat? De mensen zijn ja. vooral uh, heel onzeker over hun eigen portemonnee. Dat, uh, dat merken we heel duidelijk. Het is ja, mogelijk dat ze toch schrikken van die eerste loonstrookjes... of die eerste pensioenuitkeringen van 2013, uh, van eind januari. Uh, valt dat toch tegen? En ja, Dat merk je dan direct in het vertrouwen. Ja. En deze berichten ja, die doen daar verder geen goed aan natuurlijk. Nee, nee nou, over het algemeen is de consument gelukkig wel wat uh, slimmer dan dat. En dan kijkt hij vooral naar hele ja, concrete oorzaken. Maar ja, goed, en, uh, ja, als je een paar tientjes koopkracht inlevert op een maand, dat, uh, dat is toch heel concreet. Ik ja. hey, dank u wel voor de uh, korte toelichting op, op deze, ja, we kunnen wel zeggen, sombere cijfers uh, van, uh, van vanochtend. Peter Heijn van Mulliger van het CBS. Toch nog... Een lichtpuntje dan na al die sombere berichten over de economie. De Nederlandse export namelijk, die deed het goed vorig jaar. Er werd voor 431 miljard euro uitgevoerd. Dat is de hoogste waarde ooit. De groei is mede te danken aan de hogere prijzen. De belangrijkste exportproducten zijn olie- en gasproducten. De exporteerde het meest naar Duitsland, al jaren de belangrijkste handelspartner. Maar ook naar uh, Groot-Brittannië, België en Rusland werd beduidend meer uitgevoerd. Dan Naar Zuid-Afrika. De zitting in de rechtszaak tegen de atleet Oscar Pistorius is vanochtend geschorst. De rechter wil eerst agent Hilton Bota spreken. Die is leider van het onderzoek tegen Pistorius. Dat doen we zo, hoor ik. Nee, daar gaan we wel mee verder. Bota is nu zelf verdachte in een zaak. De politie heeft bevestigd dat Bota voor de rechter moet komen... omdat hij een paar jaar geleden stondronken op een busje zou hebben geschoten. Ellis van Gelder nu in de rechtszaal in Zuid-Afrika. Ellis, hoe komt dit nieuws over die agent nu opeens aan het licht? Bota tot gisteren hier de hele dag in het getuigenbankje. Uh, en dezelfde dag is die aanklacht tegen hem weer naar boven gehaald. Hij was daar al eerder van aangeklaagd en toen uh, ja, hadden ze het laten vallen. En juist gisteren is bepaald dat ze, ze toch weer gaan kijken naar wat er inderdaad voor gebeurd is. Toen hij samen met wat collega's uh, op een busje heeft geschoten. Hij zegt zelf dat ze gewoon achter uh, criminelen aanzaten. Uh, maar ja, hij moet dus zelf uh, in mei voorkomen nu voor die zaak en is nu van het onderzoek gehaald. En is dit nou het werk van de advocaten van Pistorius? Die proberen uh, de, de, de onderzoekers in deze zaak zo zwart mogelijk te maken? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal al complottheorieën. Maar eigenlijk maakte Bota zichzelf uh, gisteren ja, al niet heel erg sterk... Um, hij kwam gisteren toch naar voren als een vrij zwakke politieinspecteur. Dus ja, wat dat betreft zou het misschien juist goed zijn voor de verdediging van Pistorius als hij zou blijven zitten. Ja, hij herkende gisteren al dat er wat fouten gemaakt zijn uh, in het onderzoek. Er was wat bewijs niet gevonden. Uh, hij had geen veiligheidsschoenen uh, gedragen uh, toen hij uh, ja, in het huis van Pistorius was. En eigenlijk ook gisteren werd duidelijk dat hij de zaak van de aanklager tot nu toe niet echt kon ondersteunen. Uh, ja, en dat historie het verhaal nog steeds overeind staat. Hoe kan het eigenlijk dat een, een politieman die zelf verdacht wordt... gewoon doorwerkt aan andere zaken? Is dat gebruikelijk? Eigenlijk hadden ze deze zaak laten vallen. En uh, ja, hij was dus aan het werk zonder dat er enige, enige smet op hem was. Want ja, ze hadden dit verder niet onderzocht omdat er geen zaak zou zijn. Ja, gisteren dus weer zijn ze deze zaak naar boven gaan halen. En vandaar ook dat hij vandaag van het onderzoek uh, gehaald is. Uh, ik hoop zo meer te horen. Ik uh, sta nu voor de rechtszaal. We hebben even een korte pauze omdat de rechter uh, meneer Bota wil spreken. Dus meneer Bota wordt nu naar de rechtszaal uh, toegehaald voor ondervraging hier door de rechter. Alice van Gelder in de rechtszaal, bij de rechtszaal daar in Pretoria. Nike heeft zich voorlopig teruggetrokken als sponsor van de gehandicapte atleet Pistorius. De zuid afrikaan zit sinds vorige week vast op verdenking van moord op zijn vriendin. In eerste instantie bleef Nike Pistorius steunen, maar het kledingmerk zet de samenwerking nu toch voorlopig stop. In een verklaring schrijft Nike dat Pistorius recht heeft op een eerlijk proces en dat ze de situatie nauwlettend in de gaten zullen houden. Dit is het NOS journaal. Het doordat Megens. Belangrijke dag voor advocaat Bram Moskowitsch. Hij werd gewailleerd als advocaat, maar hij vocht die straf aan. Moskowitsch verscheen vanochtend voor het Hof van Discipline. Dat is de hoogste instantie in het tugrecht voor advoca de advocatuur. Het is zijn laatste kans om zijn carrière als advocaat te redden. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever bij de rechtbank in Den Bosch... waar die, recht, die, die zitting eh, plaatsvindt. Uh, Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag. Belangrijk verwijt gaat over de contante betalingen die Moscovici steeds aan heeft genomen. Uh, hij heeft beloofd dat hij dat niet meer zal doen? Ja, het was eigenlijk een beetje een dubbele boodschap. Aan de ene kant zei hij dat hij zich in de toekomst zal houden aan de regels. En dat hij eigenlijk al dat steeds meer aan doen is. Als je kijkt naar de inkomsten op zijn kantoor, zijn die betalingen in contanten alle afgelopen jaren steeds afgenomen. Vorig jaar nog maar zes transacties. Cash betaald, Dat was nog maar 25% van de, van de inkomsten. Hij zegt, ik ben mijn leven aan het beteren, ik hou me aan de regels. Maar tegelijkertijd wou hij toch nog wel zijn gelijk halen. En ging hij uitleggen waarom hij in het verleden wel die contante sommen aannam. Hij zei, ik, ik heb nou eenmaal het soort cliënten dat vaak geen bankrekening heeft of dat niet wil. Of niet wil dat het in de papieren terecht komt. Hij zegt, dat was ook een beetje mijn plicht als advocaat. Ik kon mensen niet dwingen om te betalen via de bank want dan zouden ze zich bekendmaken. Dan zou ik mijn geheimhouding opheffen. Dan zouden ze ook op die manier kunnen meewerken aan een vervolging. er kan er bijvoorbeeld bewijsmateriaal uit voortkomen uit die banktransacties. Hij zei, het was mijn zorgplicht naar mijn cliënten. Daarom deed ik dat niet. En ik had ook niet de keuze. Ik had niet Shell en Unilever als klanten, maar een heel ander genre cliënten. En die hadden vaak geen bankrekening of die wilden niks te maken hebben... met dingen die geregistreerd werden. Maar tegelijkertijd zei hij dus, ik zal me eraan houden als het me gegeven is om mijn beroep in de toekomst ja. nog uit te oefenen. En, en wat zijn dat hof van discipline als je het zo bekijkt? Ja, misschien, of uh, hoe werd er gereageerd? Nou, het Hof zelf uh, zal pas over twee maanden uitspraak hierover doen. Maar interessant was wel de reactie van de deken van de orde van advocaten... die je als een soort aanklager zou kunnen, uh, een soort aanklager zou kunnen noemen in deze zaak... Uh, die er uh, keihard inging in het verleden. En ook de deken gaf toe dat er wel wat verbeteringen in zit. Dat het aandeel contante betalingen lager is dan we dachten. En wat hij wat dat betreft uh, nog ja, ja, wat verbetering ziet. Hij heeft nog niet gezegd wat voor een straf hij zou uh, voorstellen voor Moscovici. Overigens heeft hij destijds niet het royement voor het leven voorgesteld, maar een tijdelijke schorsing en was het de Raad van Discipline die er een levenslang roeiement van maakte. Later vandaag zal bekend worden wat de deken nu voor een straf voorstelt. Er nou, waren er ook klachten van ex-cliënten. Wat heeft Moskowitz daarover gezegd? Nou, daar wou hij niks over zeggen. En dat had uh, te maken met de aanwezigheid van de microfoons en de camera's in de rechtszaal. Hij zei, ook al zijn het mijn cliënten niet meer... ik wil daar niet inhoudelijk op ingaan op die conflicten die ik met hen heb. Want uh, dat komt dan allemaal op televisie. En dan schend ik alsnog mijn geheimhoudingsplicht. Ook al vinden zij het goed, het is mijn verantwoordelijkheid als advocaat om dat te voorkomen. En hij vroeg daarom om een behandeling achter uh, gesloten deuren. Dat heeft hij niet gekregen. Dat betekent dat hij zelf uh, niet het woord voert over die zaken. Dat laat hij over aan de advocaat die hij mee heeft genomen. Hij wilde wel vooraf acht zinnen daarover uitspreken. En uh, dat was heel nederig. Daarin gaf hij zijn fouten toe. In de zaken die uh, u vandaag en vanmiddag gaat behandelen... van de individuele klagers... Uh, valt mij een aantal dingen te vermijden. En ik som ze u op. Eén, ik ben tekortgeschoten geschoten in het opzetten en onderhouden... Van een deugdelijke administratie. Twee, afspraken met cliënten werden wel gemaakt, maar onvoldoende vastgelegd door mij. Drie, als oorzaak daarvan, voorzitterleden van het Hof, is uh, het met name te vinden in het feit dat ik, en dat klinkt misschien wat gek, een wat ouderwetse, ouderwetse man ben. Dan dus zult u zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Het heeft er veel mee te maken, vind ik. ...advocaat Bram Moskovic, die de hele ochtend op het puntje van zijn stoel zat... ...en heel nederig hier zijn schuld bekende. Overigens heeft de advocaat van een van die ex-cliënten nu het woord gevoerd... ...en die was nog steeds snoeihard in zijn oordeel. Die zei, ik zie geen enkele verbetering. Wat mij betreft blijft hij geroyeerd. Matthijs van der Wiel bij het Hof van Discipline in Den Bosch. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest bij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. Volgens ooggetuigen ontploft een autobom tussen het kantoor en de Russische ambassade. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. Zouden slachtoffers zijn gevallen, maar hoeveel is niet duidelijk. Door die explosie hangt er een dikke zwarte rookwolk boven de stad. De Brabantse politie heeft in verschillende plaatsen 18 hennepkwekerijen ontmanteld. In totaal werden gisteren 5700 planten gevonden met een geschatte waarde van ruim een half miljoen euro. Er zijn 11 mensen aangehouden. In totaal heeft de politie op 23 plaatsen gezocht. De grootste kwekerij vond de politie in een loods in Oosterwijk. Daar stonden bijna 1400 hennepplanten. Sport. Het vliegveld van Milaan is een Sloveen opgepakt... die wordt gezien als een van de sleutelfiguren... rond het matchfixing-schandaal in het internationale voetbal. Volgens Interpol is de Sloveen een handlanger van hoofdverdachte Tan Seet Ang. Die staat aan het hoofd van een criminele organisatie in Singapore... die voetballers en scheidsrechters omkoopt. De arrestatie van de Sloveen werd vanochtend door Interpol bekendgemaakt. Ik zeg is een handlanger de Italiaanse autoriteiten... voor zijn alleged involvement in matchfixing onder de organisatie... Based in Singapore, controlled by Tan Sid An. Na het beïnvloeden van voetbalwedstrijden loopt een groot internationaal onderzoek. In het kader van dat onderzoek zijn intussen 50 mensen opgepakt. Theo Bos heeft de eerste etappe van de ronde van Langkawi in Maleisië gewonnen. De renner van de Blanco Pro Cycling ploeg was de snelste in een massasprint. Bos pakte met de etappe zegen ook gelijk de leiding in het algemeen klassement. Voor... Blanco Pro Cycling, de voormalige Rabobankploeg is dat. Was het de zevende overwinning in het nog prille wielerseizoen. Dat wilde ik nog even zeggen. Gaan we nu naar de verkeersinformatie. Bij de AWB. Ja. ja. Dat is wel. John Bakker. Ja, dat inderdaad. John. Ga je gaan. Ik begin met goed nieuws. Want de problemen op de A9 bij die zijn voorbij. Alle rijstroken zijn weer open. En de file is nagenoeg opgelost. En mensen die omrijden, die komen nog wel even in de file. Over de A5 vanuit Haarlem naar Hoofddorp. Bij knooppunt hoek staat nog twee kilometer. Een vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Breukelen rijden geen treinen. Er loopt iemand op het spoor en de vertraging is meer dan een uur. John, dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide NOS-bulletin. Een record werklozen. En opnieuw een forse daling van de huizenprijzen. Een daling van het consumentenvertrouwen. Sombere schrijvers vanochtend van het CBS. De Nederlandse export daarentegen deed het goed vorig jaar. werd voor 431 miljard euro uitgevoerd. En dat is de hoogste waarde ooit.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 En CRV. Lunch. Jurgen van der Berg. Goedemiddag, allemaal. We bellen zo meteen even met John Lukken. Dat is de hoofdredacteur van het Veronica Magazine. Dat blad wordt namelijk gerestyled. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller. En politiek commentator en presentator Kees Boman. Het gaat onder meer over de nieuwe aanpak door de NOS. van het wielrennen minder heroïsch, zakelijker en journalistieker. Dus. Of we dit nog gaan horen? Bradley Wiggins moet wel zo. Froome is beter, maar Froome krijgt nu weer te horen via zijn oortje dat hij moet wachten. Stalorders voor Christopher Froome. Topscore in de nationale nieuwsquiz is nog altijd 77 en de kandidaat van vandaag komt uit Rotterdam en heet Richard Fatih. Dit is Radio 1 lunch. We beginnen met het medianieuws. De NOS meldt dat het bericht in het AD over de samenwerking met Michael Bogert niet juist is. Het AD had geschreven dat Bogert pas weer welkom zou zijn bij de NOS... als hij open kaart speelt over dopinggebruik. Die voorwaarde is er niet. De sportredactie is wel benieuwd om van de ouderijner te horen... wat er nou wel en niet is gebeurd tijdens zijn loopbaan. Maar NOS Sport laat weten dat het alleen om journalistieke nieuwsgierigheid gaat. Of Bogert terugkeert als co-commentator is nog niet zeker. Er zijn geen afspraken in ieder geval voor de toekomst. En tegelijkertijd wordt op Wielrensites en ook op Twitter gesuggereerd dat Danny Nelissen door Eurosport op non-actief is gezet. Uiteraard hebben we geprobeerd dit nieuws bij zowel Eurosport als Danny Nelissen zelf bevestigd te krijgen. Beide partijen wilden het niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Het wordt ongetwijfeld vervolgd. De NOS gaat dus de verslagging van het wielrennen het komend seizoen doseren. De sportafdeling beperkt zich tot de hoofdex en de toon wordt ook aangepast. En dit weekend is er bijvoorbeeld geen rechtstreeks verslag van de traditionele openingsklassiekers. Een breuk dus met het verleden, uiteraard vanwege de vele dopingschandalen die aan het licht zijn gekomen. Hoe doen de Belgen dat eigenlijk? Onze zuidenburen zijn ook een wielrenminnend volk... en veel Nederlanders volgen het wielrennen juist via de Belgische radio en televisie. Aan de telefoon is Jo de Verme, redactiechef van Sportzaal van de VRT. Dag meneer de Verme, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die nieuwe aanpak van de NOS? Is dat terecht? Uh, dat is aan hen om uit te maken, omdat terecht is. Uh, wij uh, keren alleen voor eigen deur eigenlijk. Maar, wa maar wat, wat gaan, jullie, gaan jullie de verslaggeving aanpassen? Wij, wij doen dat denk ik al op natuurlijke wijze. Dus wij gaan inderdaad zijn wij, gaan wij nauwlettender zijn, waakzamer zijn. en wij, gaan, wij spreken ook hier regelmatig en wisselen we van gedachten over de, de dopingproblematiek. Maar... De, dus ik denk dat dat inherent is aan een kritische uh, journalistieke aanpak... die wij ook in onze live-verslaggeving sowieso afsteken en al jaren doen eigenlijk. Ja, Mart Smeets uh, is uh, een, een van de belangrijke wielerjournalisten hier in Nederland natuurlijk. Uh -huh. Belangrijk gezicht ook voor de Nederlandse televisie. Uh -huh. uh, die zei deze week in een column hier op Radio 1... dat uh, niemand in België zich een vlekje uit het verleden herinnert. In Nederland zijn we veel strenger, zegt hij, dan in België. Uh, laten we even meeluisteren, een klein stukje uit die column van hem.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 Ik denk niet dat dat helemaal klopt, nee. Want we hebben, allee, bij ons zijn er ook al in het verleden bekentenissen geweest. Uh, denk maar aan uh, Johan Museeuw en zo. Dus uh, die hebben we niet uh, blauw-blauw gelaten. Daar hebben we toch uh, redelijk kritisch mee omgegaan. En, en nu doen we dat nog altijd eigenlijk. En, en is er ook zo dat er bij de een, echt een onderzoeksredactie bezig is om te speuren naar verhalen dan in de wielenwereld? Mm. Nee, daar hebben we helaas uh, niet de middelmoor, maar we zijn wel veel nauwlettender geworden. En wij hebben wel een aantal mensen die nu uh, in een klein groepje, maar we hebben de taken een beetje verdeeld, waardoor die toch nauwlettender in de rand wel en in de luwte wel uh, mensen gaan uh, interviewen en, en, en dingen gaan opsporen. Hmm. Maar het is niet zo dat wij een aparte afdeling hebben... Uh, een dopingafdeling, laat nee. ik maar zeggen. Maar de kritiek van Smee is dat, dat er in België misschien wat te licht is omgegaan met al die schandalen. Die herkent u niet? Nee, nee, nee, nee. op dit moment niet. Nee nee. Nee. nee, nee. Ik bedoel, ik denk dat uh, zowel de kranten als, als uh, radio en televisie uh, er hier wel mee omgegaan wordt. En uh, dat wij ermee bezig zijn. Maar wij focussen ons vooral op. Uh, uh, om het heel oneerbiedig te zeggen, niet op de oude koeien uit de gracht te halen. Maar wij, wij willen eigenlijk meer, hoe zit het nu? Dan, ja. Daar zijn wij meer naar op zoek ja, ja. Um, Dus voor u ook niet uh, een beslissing, zoals de NOS wel heeft gedaan... om bijvoorbeeld een aantal klassiekers niet uh, live meer uit te zenden? Dat Jullie gaan alles gewoon nog steeds uitzenden? Wij gaan alles uh, nog steeds uh, gewoon uitzenden. Maar onze mensen hebben wel de opdracht gekregen... om, om, nou, allee, om, om, om zeer kritisch om te gaan, ook, ook, ook in hun... hun, hun uh, in hun commentaar en we en, bekijken ook, we evalueren ook regelmatig van zijn we goed bezig, uh, gaan we zo mee verder, dan gaan we toch een aantal dingen wijzigen. Mm. Dus alles staat voor ons wel open, maar wij bespreken het uh, zeer regelmatig van of we dingen moeten veranderen. En dan de kwestie van, van de oud-renners die als co-commentator worden ingezet. Nou ja, ja, Michael Bogert, dat hebben we net voorgelezen. Ja. We hebben hier nog de kwestie van Danny Nelens, die voor Eurosport ja, ja, ja, ja, ja. werkt en uh, bij RTL ook aanschuift. Ja. Uh, José de Kauwer bijvoorbeeld, een belangrijke ja. commentator bij jullie. Uh, ja. Oud-ploegleider, oud-renner, is ook betrapt ja. uh, geweest. Die mag gewoon blijven? Die, op dit moment mag die gewoon blijven, om, om, om die zaak die u aanhaalt, uh, wij hebben hem toen op non-actief gezet trouwens, want wij werken voor onze co-commentatoren via een bepaald charter, dus uh, mensen die in opspraak komen of uh, betrokken zijn of worden aangeklaagd, uh, die gaan er wel uit bij ons. Zo hebben wij Johan Museo ook uh, aan, uh, op non-actief gezet en José de Kouwer ook, maar die zaak is dan toen uh, is hij, uh, is hij vrijgesproken. Mm -hmm. Dus daarom hebben wij hem daarna terug in dienst genomen, zou ik maar zeggen. Ja, duidelijk. Dank dat we weer van de telefoon kwamen. Jo De Verme, redactiechef van Sportzaal van de VRT. Alsjeblieft. Paul de Leeuw wil de koningin met een groot Langs de Leeuw cadeau bedanken. Het publiek is opgeroepen om wat voor de koningin te doen. U mag uh, zingen bijvoorbeeld, wat zeggen of een wens laten horen. En zo is er al een vierstemmig Wilhelmus ingestuurd. De bedoeling is dat de koningin het cadeau ook echt krijgt aangeboden. We gaan een aantal dingen laten zien. En uh, of dingen die echt gekocht worden... we namelijk een heel groot kookboek gaan maken voor de koningin. Dat gaan we echt ook gewoon wegbrengen. We gooien het in een busje... En dan zullen we het busje ook naar het Paleis Noordeinde... of waar ze dan op dat moment woont of waar ze is... daar zullen we het dan nog gaan bezorgen. Ja, en wij willen gewoon eigenlijk de laatste weken... dat de koningin nog onze koningin is... gewoon eigenlijk het gevoel geven van... nou, we willen ons eigenlijk uitslopen voor de koningin. Daar komt het ook neer. En dat wordt uh, geen eenmalige uitzending? Nee, we gaan weken door. En we hopen, we hopen eigenlijk vanaf 11 mei... hopen we dan weer voor onze nieuwe koningin dingen aan te bieden. <laughs> Als welkomstcadeau. Vanaf 9 maart langs de Leeuw bij de Vara op Nederland heen. Er zijn grote zorgen over het archief van de Wereldomroep. Nu de organisatie grotendeels is opgeheven... zien ze daar geen mogelijkheid meer om zelf het archief te bewaren. Daardoor dreigen mooie opnamen van de Alstede-tochten, films, ook veel draaiboeken, in de prullenbak te verdwijnen. Omroephistoricus Huub Wijfjes is verbijsterd... en vreest dat daarmee wel veel materiaal, zoals oorspronkelijke bronnen, verloren gaan. Bernadette van Dijk, bij de Wereldomroep verantwoordelijk... voor het goed overdragen van het archief... zegt dat er vooral gesprekken met het instituut beeld en geluid zijn gevoerd die zijn echt heel welwillend om uh, het archief over te nemen. Groot in ieder geval alles wat nog bruikbaar is. Wat ze niet kunnen garanderen, en dat vind ik tegelijkertijd heel jammer... is dat het archief als één geheel overgenomen kan worden. Dus zij zullen ook gaan uh, ja, cherrypikken, gaan ze doen. Ze gaan de mooie krenten eruit pikken. En dat betekent dat het gehele verhaal van de wereldomroep... die 65 jaar lang bestaan heeft, 65 jaar lang... het beeld van Nederland heeft uitgedragen in het buitenland en die 65 jaar lang de Nederlanders in het buitenland heeft bediend... nou, dat verhaal in zijn geheel gaat verloren. Voor wereldomroepopname in andere talen, zoals het Indonesisch en het Sranantongo... is helemaal moeilijk een nieuwe eigenaar te vinden. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles Blokken. Het Mediaarchief. Het Veronica Magazine wordt gerestyled. Ooit had het blad ruim een miljoen abonnees. En dat was natuurlijk mede te danken aan het Veronica promotieteam. Rond radio en tv-programma's in het land liepen de meiden rond om nieuwe leden te werven. Veronica komt naar je toe deze zomer. Op woensdag 15 juli, dat is vandaag over een week, worden onze radioprogramma's op Hilversum 1 gemaakt in Oldenzaal. Als je langs wilt komen om te kijken naar ook Goeiemorgen, Muziek Terwijl je werkt en Kletskop, dan ben je tussen 7 uur en kwart voor elf van harte welkom op de markt in Oldenzaal. Hoogtepunt is het optreden van Normaal in Kletskop. En het Veronica Promotieteam komt ook. Morgen kom je onze dappere dames tegen in Beekbergen tijdens de Braderie. Caroline Tense begon haar carrière als Veronica Promotiemeisje. Ze was in 2009 de gast in het AFRO-programma in de hoofdrol. Met een paar oud-collega's werd toen teruggeblikt op die tijd. En dat werven van leden, dat was bijzaak. Wij maakten meer lol en we presenteerden Veronica en we zorgden altijd dat het gezellig was en dat het zo ook overkwam. Dat het een hele leuke club was. En dan kwamen we daar en er zaten die mensen op ons te wachten. Weet je dat nog? Ja. Echt nou, van, het Veronica nee, Pomotje-team die, komt eraan. Die, die, die ja. En, ik, die ken en he. als het andere team er was, hè, je had nog meer teams, ja. moesten die weg, want wij Toen waren het team. Die moesten ja. dan. Die weg. Ja. Moesten ja. weg ja. Wij waren het ja. team. Ja. En we ruilden alles voor pennen. Alles. We konden wel een aansteek, veel voor elkaar ja. krijgen. Ja. In 2004 heeft Veronica het promotieteam nieuw leven ingeblazen. In natuurlijk het Veronica Magazine werden vrouwen en mannen... in de leeftijd van 18 tot 25 jaar opgeroepen om zich te melden. En van die tijd was ook de kreet... Veronica komt naar je toe deze zomer. Ja, dat was dus in die tijd dat die promotieteams erop uit werden gestuurd. Nu gaat het een stuk minder met het Veronica Magazine. Het grootste magazine van Nederland heeft nog maar een betaalde oplage... van 700.000, dat is dus meer dan een miljoen geweest... Een paar jaar geleden was dit uh, het, het geval, uh, dus tijd voor een ingrijpende restyling om lezers terug te winnen. John Lukken, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hoofdredacteur van uh, Veronica Magazine. Uh, ja. Oplagen van 700.000, dat is toch nog heel aardig. Er zullen heel veel. Nog steeds heel veel, hè? Ja. Ik zeggen, er zullen heel veel bladenbaas hun vingers erbij aflikken. Oh, ja. Toch, ja. voor jullie ja. is, dat, uh, is dat een, een daling. Ja, die daling is eigenlijk al uh, een aantal jaar geleden ingezet. En dat geldt eigenlijk voor alle RTV-gids. Er uh, um, uh, zijn inmiddels ook andere bronnen waar mensen informatie over tv-programma's vandaan halen. Daar heeft het mee te maken vooral. Ja. De, de inhoud van het blad gaat ook veranderen? Uh, ja. Nou ja, de, de inhoud, ja, vooral de uitstraling gaat veranderen... en de inhoud ook in zoverre dat uh, wij veel duidelijker gaan guiden... Uh, wat er uh, uh, op het gebied van entertainment in Nederland te koop is elke week. En tv is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook film en uitgaan en muziek, uh, theater, uh, uh, al dat soort gebieden. Ja, uh, niet alleen maar meer een tv-gids, maar veel meer een entertainmentblad. Ja. moet... Ik, misschien is het handig om te zeggen, wij waren natuurlijk al altijd, in tegenstelling tot andere gidsen, veel meer dan alleen maar een rtv gids uh, wij, wij besteden al uitermate veel aandacht aan film uh, uh, en uh, muziek, uh, bijvoorbeeld, en dat blijven we ook doen. Alleen we gaan dat nu veel helderder uh, uh, voor de lezers uh, uh, rangschikken mm. en wij gaan heel erg uh, uh, zeggen van... Dit is belangrijk deze week uh, als je het uh, uh, magazine hebt gelegen uh, elke week, dan weet je precies wat er in de wereld van de entertainment te koop is. Ja. Het gaat er ook anders uitzien. Daarvoor zijn zelfs ja. nieuwe mensen aangenomen, een art director en een adjunct zelfs. Ja. Een functie die eerder nog niet bestonden. Dus waar je bij andere bladen ziet dat, dat de mensen weggaan, halen jullie er juist uh, mensen bij. Ja, dat komt misschien ook wel, omdat we, uh, kijk, een, een RTV-gids uh, uh, maken is een ander principe dan een entertainment magazine maken. Ik denk dat dat het, uh, het grote ding is. Um, uh, en een art director, die was er niet, maar die is er vroeger natuurlijk wel geweest. Uh, en we hebben inderdaad wat mensen aangetrokken met, uh, met jarenlange bladenervaring. Is dat ook een motie van wantrouwen dan naar jou toe, of... Uh... Nee, want ik heb ze zelf aangenomen. Ja. Ja, maar goed, je, je wil gewoon deskundigheid om je heen verzamelen. Zodat het, ja, uh, ja, en, ja. En, en inhoudelijk gaan we er dan een hoop van, van merken. Ik los even van die indeling waar je het net over had. Ja. Komt het er anders uit te zien? Ja, het komt heel anders uit te zien. Het, wordt, uh, het, het formaat wordt, uh, wordt anders. Het wordt een groter magazine. Het papier wordt witter. Uh, de cover wordt glanzender. Uh, nou, dat soort dingen, dat gaan we allemaal zien. En een heel nieuwe vormgeving. Een hele strakke, eigentijdse nieuwe vormgeving. Van, van, vanaf wanneer ligt het eerste nieuwe nummer in de schappen? Uh, als het goed is, uh, half april. Dan zijn we zijn nu heel hard voor het werk. Dankjewel. John Lukken, hoofdredacteur van het nieuwe vernieuwde, moet ik zeggen, Veronica Magazine. Okay. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Kees Boman, politiek commentator van Eén Vandaag... presentator hier op Radio 1 van Breed. en Joost Niemuller, blogger bij De Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom allebei. Um, even iets heel anders. Volgens Elsevier wordt in Den Haag achter de schermen gewerkt... aan een gedoog coalitie met het CDA. Elsevier had daar een groot verhaal over... is verder eigenlijk nergens opgepikt. Uh, Kees, um, uh, en, en, en de betrokken partijen ontkennen het in alle tonaren... Ja, dat lijkt me logisch. Maar degene die het opgeschreven heeft is uh, menig Erik Vrijsen. En dat is een goede politieke journalist. Dus die heeft het niet uit zijn duim gezogen. Maar ik heb zelf het idee uh, dat er uh, misschien uit de VVD-kring... Uh, die gedachte wel is, is opgekomen. En eens kijken hoe dat valt via een uh, stuk in de krant, zou ik maar zeggen. En dat valt natuurlijk heel slecht. En daarom gaat iedereen het ontkennen. En het is eigenlijk een soort uh, non-paper... een niet bestaand verhaal op papier, zou ik maar zeggen, binnen de VVD. En als het al zou gebeuren, dan zou het een, uh, een unicum zijn... En uh, dan zou het eigenlijk de hele coalitie openbreken. Dus ik denk dat dat dan begint, uh, begin van een route op weg naar de afgrond is. Dus ik denk niet dat het een realistische uh, uh, route is. Maar, maar jij zegt een proefballon vanuit de VVD... die dat dan uh, eigenlijk in de week leggen bij Elsevier. En, en die schrijven daar dan al... Dit zin ik, hè? Dat ja, denk nee, ik precies dat, Zo handen. gaat het al vaker. Kijken hoe de reacties zijn als het, het valt. als het niks is. Dan kan je altijd zeggen van nou ja, ja we hebben daar niks je mee te dus maken. Onzin, het is onzin. Kletskoek. Ja, ja maar... Uh, het is wel een opmerkelijke gedachte. Het toont wel aan dat er ook binnen de VVD wel een beetje gerommel is. Dat denk ik wel. Over gaat het wel goed hmm. met deze coalitie? Uh, Joost, als verslaggever van dienst zit je dan wel met een kater op de bank, lijkt me. Ja, en ik vraag me ook af of dit allemaal wel zo uh, is. Uh, of het een proefballon is. Want uh, het zou wel een hele domme proefballon zijn. Je laat hem op. Uh, en vervolgens uh, roep je op dat er kennelijk iets heel erg niet lekker zit met het kabinet. Dat doet allemaal vragen op. Ik ongetwijfeld komt hier een debat over. Uh, en je krijgt over de rol van de CDA, die op een gegeven moment daardoor heel erg belangrijk wordt. Wat voor de VVD ook niet zo, hè, want de VVD zegt eigenlijk: we kunnen niet zonder het CDA. Maar dat trekken ze er later weer in. Uh, maar de VVD maar kan wat, je, het komt wat je eerst zei is natuurlijk zeker een punt. Ik bedoel, je ziet hier een beetje het kudde gedrag van, uh, van journalisten. Men kijkt naar elkaar en men denkt: nemen we dit bericht over? Dat doen ze dan dus kennelijk niet. En dan is het er dus opeens geen bericht meer. Blijkt het misschien over twee maanden wel een bericht te zijn, dan uh, heeft niemand iets slechts gedaan. Ja, Houdkudig gedrag. Ik denk dat het ook uh, uh, deels angst is. En je kan het niet bevestigen. Maar ik vind het wel, uh, ook hier, uh, goed om het verhaal te signaleren. Uh, ja. Want er staat in Elsevier nogmaals, een goed weekblad... een goede journalist die dat heeft opgeschreven. Dus het zal niet onwaar zijn. Uh, het is alleen een, uh, een gedachte, niet op het juiste moment... maar het toont wel aan dat die coalitie niet heel echt lekker in elkaar zit. Nee, nee. Dat idee hadden we ook al een beetje... Zeker. Ja. Uh, we gaan zo doorpraten over andere zaken in de media. Bijvoorbeeld de nieuwe aanpak van NOS Sport van, van het wielrennen. Uh, dat doen we zo meteen na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Het kabinet is niet verrast over de forse stijging van de werkloosheid. Volgens een woordvoerder van minister Kamp zijn de cijfers in lijn met eerdere ontwikkelingen. CBS maakte vanmorgen bekend dat er vorige maand 21.000 werklozen bij zijn gekomen. Zijn er zijn nu bijna 600.000. Werkloosheid is daarmee gestegen tot 7,5% van de beroepsbevolking. In 30 jaar hebben nog nooit zoveel mensen zonder werk gezeten. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest... bij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij en de Russische ambassade. Syrische activisten melden dat er zo'n 30 doden zijn. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. In Jemen is een Nederlander een week lang vastgehouden. Volgens de autoriteiten in Jemen wisten Nederlander te ontkomen aan zijn kidnappers... die banden zouden hebben met Al-Qaeda. Over de identiteit van de man is verder niets bekendgemaakt. En Nike stopt voorlopig met het sponsoren van atleet Oscar Pistorius. Het Amerikaanse sportmerk zegt dat het besluit geldt... zolang de rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaan loopt. Nike benadrukt dat Pistorius recht heeft op een eerlijk proces. Pistorius staat in Zuid-Afrika terecht voor de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Geen files meer op de Nederlandse wegen. Wel vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Breukelen rijden geen treinen. Er loopt iemand op het spoor en de vertraging is meer dan een uur. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Kees Boomerang en Joost Niemuller. Joost is de blogger bij de Dagelijkse Standaard. Journalist ook, Kees Boomerang, politiek commentator. één vandaag presentator van Troskamer Breed. Um, de NOS gaat voortaan kritischer om met het uh, wielennieuws. Uh, Wielenliefhebbers moeten bijvoorbeeld het komend weekend. Uh, het doen met samenvattingen van de Omloop, het Nieuwsblad en Kuurne, Brussel-Kuurne. Dat is het traditionele begin van het wielerseizoen. Eerder werd het altijd live uitgezonden. Uh, nu is dat een samenvatting. Uh, door alle dopingperikelen heeft de NOS besloten... om kritischer en meer afstandelijk verslag te doen van het wielrennen. Uh, begrijp jij die keuze, Kees? Uh, nou, niet uh, op deze manier. Want als je de gedachte zou doortrekken dat uh, kritischer het nieuws volgen is... Uh, vervolgens evenementen niet meer te laten zien... dan wordt het wel erg leeg straks uh, op de televisie. Geen samenvatting, hè? Dat is... Ja, nou ja, op de eerste plaats is het natuurlijk leuk gewoon om naar bielrennen te kijken. Hè? En uh, nou ja, dit zal nu een gedwongen route zijn richting de VRT. Uh, maar er is natuurlijk iets anders. Het is een uh, vorm van zelfkritiek waarbij ik wel een beetje de gedachte heb... Uh, too little, too late. Ik bedoel, uh, waar is de sportjournalistieke uh, visie van uh, NOS Sport, daar kun je wel een vraagteken achter zetten. En dat bedoel ik helemaal niet om kritiek te geven op uh, Mart Smeets... wat veel mensen ook op Twitter vaak en graag doen. Maar je kan natuurlijk wel kijken, hoe wordt er bericht? Wordt er onderzoeksjournalistiek bedreven met al die vele journalisten daar? Ook trouwens op andere gebieden, hè? voetbal, schaatsen. Hè? Hoe zit het eigenlijk met doping en schaatsen? Daar ben ik ook altijd heel nieuwsgierig naar. En uh, nou ja, als dat de route is, we gaan er meer journalistiek erachter geven... aan de sportverslaggeving. Nou, chapeau. Ja. Het uh, kan toch nooit te laat zijn als je wat dat betreft voortschrijdend inzicht hebt? Nee, maar ik ben het wel met Kees uh, eens. Uh, we hebben hier een heel duidelijk een missing link. Er wordt gezegd, we gaan kritischer kijken. Dan is de graf, uh, werd er niet kritisch gekeken dan. Dus ik vind iedereen die wordt nu uh, op de... Gelegd. Ik vind het is nu echt tijd voordat de NOS uh, uh, met de bulle bloot gaat. Wat hebben zij 40 jaar of 30 jaar, hoe lang uh, gaat het al uh, gemist? Hoe hebben zij alleen maar uh, fan, uh, fanachtigheid uh, beleden in plaats van uh, echte journalistiek? En uh, dat is dan mijn mening. Maar ik vind dat moet gewoon door een onafhankelijke uh, zaken uh, uitgezocht worden. Dat vind ik veel belangrijker dan dat je Michael Bogert nu wel of niet meestuurt... of dat je een paar rondes uh, niet uitzendt. Want daarmee zend je eigenlijk het verkeerde signaal uit. Dan zeg je eigenlijk van de schuld dicht bij het wielrennen... We gaan ze straffen door wat minder uit te zenden. Nee. Dus oké, okay, daar ligt ook een grote schuld. Maar de schuld ligt ook voor een groot deel. bij de journalistiek. die hier toch wel. Uh, die het onder hun ogen. Ik, ik ben zelf al eens een weekje meegereesd. En dan zie je hoe onder hun ogen dingen gebeuren. En uh, er is absoluut een, een, een zwijgcultuur. Je wordt echt bedreigd. als je op een gegeven moment bepaalde dingen gaat opschrijven. Ja. Dat is een cultuur. die heb ik zelfs uh, in mijn dagen. bij het uh, in Den Haag nooit meegemaakt. Zo ja. erg is het. Ik denk dat jij er toen wel even een artikel over hebt geschreven. Nee, want uh, uh, dat kon niet. Nee, dat was dan ook weer voor een blad waar je met collega's werkt. die dan op een gegeven moment zeggen: van dat gaan we dan maar niet op zijn. Nou ja, goed, het argument is altijd: Natuurlijk wisten ze wel. Dat had ik met te maken in dit geval. Maar okay. nee, kijk, het nou, argument is steeds: van we wisten wel dat er van alles aan de hand was. maar we hadden geen bewijzen. Dus je moet uitkijken dat je niet zomaar iemand beschuldigt. Tuurlijk. Maar even over dat kritische nog even. Want ik, ik heb, volgens mij heeft de NOS gezegd: we gaan het zakelijke benaderen. Dus dat heroïsche, wat, nou, laten we zeggen, de Theo de stijl Dat doen we niet meer. Dat deden ze volgens mij de afgelopen jaren ook al veel minder. Dus dan krijgen we ook niet niet meer de Jack van Gelder stijl. Bij het voetbal. Nou ja, die doet sowieso geen wielreden, volgens mij. Nee, maar die doet wel een beetje Theo komen in zijn Bij het voetbal. Bij ja. voetbal, ja, zeker. Ja, ja. ja dat, dat is zijn handelsmerk, ongeveer. Ja. Nee, dit, dit nee is maar ik vind te... daar op zich niet zoveel mis mee dat je er een beetje emotie nee. laat zien, natuurlijk. Leuk dat om het is... te luisteren. Ja, tuurlijk. En je moet ook die tijd vullen, want vooral die vlakke etappes, er moet Ellen's volgehouden worden, begrijp ik. Best. Ja, maar ik, bedoel, ik heb bijvoorbeeld, ik heb tijdlang Radio Tour de France gedaan, ook, ook de keer dat Rasmussen gepakt werd, hè, die dus kopman was van de Rabo's, en, en volgens mij zijn daar toen omheen hele kritische uitzendingen wel gemaakt En die... dat was een kritische Toon... Uh... Ja, maar niet zo kritisch. Uh, en zeker niet zo kritisch nadat nou er ook bijvoorbeeld in de Volkskrant... grote verhalen stonden al uh, over het dopingschandaal bij de Rabobank. Uh, de TVM-affaire. Uh -huh. uh, PDM het Venedig, we hebben we nog gehad eerder. Uh, ja, en uh, PDM. Ja, PDM was dat. En uh, die Britse journa journalist Wals, mm. die uh, de Armstrong heeft aangepakt. Ik heb daar uh, de Nederlandse sportjournalistiek... Uh, althans bij de NOS ook niet echt mm. heel uitgebreid over... Goh, en ja, die heroïek van bijvoorbeeld het wielrennen, ja, dat hoort er wel bij. Uh, ik bedoel, een berg op fietsen is niet niks. Dus er komt, komen wel enige heroïsche gevoelens bij naar voren. Dat uh, zou ik jammer vinden als daar niet meer over gesproken wordt. De avondetappe, gekletst over sport, zo aan het eind van de avond. Uh, waarom zou dat opeens niet kunnen? Dus maar nou, maar, maar de toon van dat programma is toch in de loop der jaren wel veranderd. Ik bedoel, eerder was dat inderdaad alleen maar halleluja... van wat is het allemaal prachtig het wielrennen. De laatste jaren zitten daar bijvoorbeeld ook mensen aan tafel... uit de wielerjournalistiek die daar ook uh, kritische noten krijgen. Ja, maar kijk, nu is heel duidelijk de sfeer van... er is natuurlijk iets heel ergs gebeurd. Iemand heeft uh, uh, zo vaak in de boel lopen flessen op zo'n hoog niveau... dat uh, uh, de... Uh, he, uh, er is echt gewoon, we gaan er vanuit, er is iets mis. En er is, we gaan er niet vanuit, klopt, we gaan er vanuit, er is iets mis. Dus hoort er een andere insteek te zijn van de NOS. Dus horen ze bijvoorbeeld aan de journalistiek te gaan doen. Dat horen ze aan hmm. te kondigen. We gaan met, met, met, met cameraatjes gaan we dingen opnemen. We gaan die trajecten gaan we opsporen. We gaan continu, en dat, dat hoor ik dus helemaal niet. Ze zeggen uh, maar ik weet, maar afstandelijke ik weet, toon. Dat, maar bij de sportredactie zijn er een paar mensen vrijgemaakt... om, uh, om, om ja, met die doping vooral bezig te zijn. Dus bij NOS Studio Sport. Maar goed, je ziet het ook bij de kranten, NRC Handelsblad... Uh, Thijs Zonneveld is daar geloof ik twee maanden vrijgemaakt... om, ja. om, om nou ja, vooral ook naar de Nederlandse invalshoeken te kijken. Nou ja, dat betekent dat dus... en zo weeg ik toch de opmerking van de NOS, van NOS Sport... Uh, het accent meer leggen op journalistiek... en iets minder leggen op uh, amusement. Nou, als dat de route is, uh, dan zou ik dat erg onder, ondersteunen. Maar een eigen onderzoek naar het eigen falen? Ja, ik, het kunnen ik, we aan de gang blijven. Nou, ik vind, toch, ik vind het toch wel. Ik, ik, de ik ene vind... helft van het land gaat de andere helft steeds onderzoeken... op wat uh, uh, verkeerd gaat. Ja, is. Ja, maar hier is er toch wel iets. Ik bedoel, ik vind hier toch wel een, een, een, een vertrouwen uh, wat ik kwijt ben. Als ik, als ik deze mensen nu hoor op de tv, dan denk ik van... ja, wie ben dan, je eigenlijk? En Joost, jij, jij zegt, jij zegt ja. net hetzelfde voorbeeld van... jij was mee in de Tour met een collega van jou... die dus over de wielerrennerij schreef. En je zegt van, ja, die, die zit daar dan ook in. Dus dan zouden we dat ook tegen het licht moeten houden. Die heeft daar ook jarenlang nou, mee gelopen. Nou, inderdaad. Het, ik, in mijn ervaring is dat het is, het is voor een deel... Uh, dat het vanuit die Tour zelf komt. Hè? Want je krijgt geen interview als je niet dit en dat. Dus mm -hmm. het is allemaal beloftes en gedoe. Aan de andere kant is het ook iets van uh, uh, journalisten... die elkaar uh, onder druk zetten van uh, uh, we moeten elkaar helpen, we moeten met elkaar samen doen... we moeten samen het nieuws maken... Uh maar ook, ook elkaar dwars zitten, overigens. Dat, dat soort dingen gebeurt ook. Nou, uh, ja, dat is die is daar mooi voor. Vergeet van. niet, ik vind het een heel ongezonde situatie. Met, zeker met die tour. Mensen zitten drie weken lang. Die tourcaravan is één geheel van journalistieke en wielrenners en, en commerciële belangen bij elkaar. Die reizen letterlijk met elkaar op. zijn helemaal van elkaar afhankelijk. Ik bedoel, uh, ik zou zeggen, wissel dat is goed. Er is een andere journalist tussen zomaar ja. uit het niets hmm. die niet in het kringetje zit. Nou ja, en de samenvatting, wat je zegt, is samen nieuws maken. Hè. We kunnen natuurlijk ook het, het EK voetbal nog in herinnering brengen. Daar hebben we ongelooflijk veel van op televisie gezien. Maar niemand meldde dat uh, die spelers elkaar naar de strot vlogen in de kleedkamer... En in de rust. Ja. En dat hebben we ja. pas na dat EK ja. gezien. Nou, ja. daar moeten we wat meer aan doen. Dat geldt trouwens ook voor alle media. Want het richt zich altijd maar op die NOS. Ik hoef de NOS nee, niet hoor, te delen. Maar NOS ja, maar is natuurlijk wel dominant in Ik denk dat de sportjournalistiek wel een graadje erger is, ja. uh, wat dat betreft. Ja. Ja. Oké, okay, eigenlijk komen we automatisch op een volgend onderwerp. Dat is de ombudsman. De Washington Post overweegt om de ombudsman te ontslaan. Volgens die ombudsman zou, uh, is dat omdat de kritiek van de lezers nu ook via bijvoorbeeld Twitter wel bij de krant uh, terecht komt. Um, Joost, jij zit veel op internet. Uh, zijn nieuwsconsumenten inderdaad. Mondiger geworden, en uh, is het dan overbodig om een ombudsman bij een bepaald medium aan te stellen? Nou, of ze mondiger zijn, ze zijn wat bozer. <laughs> dat is niet, <laughs> vaak niet helemaal hetzelfde. Niet uh, altijd even genuanceerd. Nee. Ik denk, ik denk wel dat. Ik, ik vind, ik vind zo'n consument. Het is er mooi uitgevonden, maar ja ombudsman. Uh, ja, sorry, zo'n ombudsman. En uh, als je die stukjes ziet, nou zegt deze man van de Wastje Post. Dat is heus niet het enige wat ik doe, die stuk die schrijven. Ik doe ook veel, ik, ik ben continu in, in gesprek met de consument, met de, de lezers. Ik denk overigens dat dat ook best wel een taak van de journalisten zelf kan zijn. Die zich gewoon kunnen reageren op een stuk. Dat gebeurt overigens ook wel. En, maar dat is uh, toch vaak één op één. Zeg maar, stel dat jij bent in, in, in discussie met uh, Pietje Puk, uh, nieuwsconsument... Uh -huh. dan gaat het tussen jullie en dan, ja, dan lees ik daar niks over misschien. Nee, maar dat, dat, oké. Okay. Dus dat zou, misschien, uh, dat zou misschien bijvoorbeeld in het openbaar via Twitter meer het Dat gebeurt ook. Ik ben vaak uh, met verslaggever van het NOS Journaal in, in gesprek... en die zijn dan heel boos op mij. Bos van Roosentaal zeker. Niet alleen Bos van Roosentaal, <laughs> er zijn ook anderen. En ik vind het stel dat erg op prijs dat ze reageren... en dat zou boos op mij zijn, dus dat niet alleen maar leeft reageren, dat vind ik heel goed. Ja. Uh, ik denk dat dat zinniger is. Ja, omdat het, in het openbaar gebeurt. Ik, ik vind die kolmpjes een beetje in Nederland echt een beetje onzin, want het is altijd hetzelfde teneur van, er wordt gezicht over dit van de krant, maar dat is niet waar, want we doen het wel goed. Ik denk, nou, stop daar maar mee. Kees, wat je jij onzin. ervan? De Volkskrant heeft bijvoorbeeld nog zo'n ombudsman. Ja, in de NRC. en uh, Ik vind die verantwoording... Uh, naar de lezer uh, afleggen... Vind ik prima. En dat er een, uh, iemand is... op een redactie die een beetje boven de partij... Hè, los van de hoofdredactie die een ander belang heeft... Uh, naar het eigen werk uh, kijkt. Maar de vraag is, is dat, is dat ook zo? Ik bedoel, is, Kan diegene echt onafhankelijk... Nou, een als, oordeel vellen? Nou, als ik uh, naar Margreet Vermeulen... in uh, Volkskrant bijvoorbeeld kijk... dan probeert ze dat wel. Ja goed, je wordt natuurlijk wel betaald... door de krant, dus je gaat niet zeggen dat het een waarloze krant is. En dat je de lezer adviseert een abonnement op een andere krant te nemen. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar, maar zou het niet veel beter zijn dat die kranten elkaar eens wat harder gaan aanpakken? Nou, dat zou bijvoorbeeld, een, een vorm van perskritiek zou goed zijn. En we hebben ook altijd nog de Raad voor de Journalistiek, waar ik ben altijd een beetje de raad, of jij er nou heel erg enthousiast over bent, of heel erg Joost. tegen bent. Joost? maar... Um, uh, uh, nee, nee, uh, okay, uh, dat is altijd hetzelfde. Er wordt één vraag gesteld, is er wederoor gepleegd? Nee, dan is het niet goed. Nee, maar goed, laten we wel weten waar het om gaat, is zelfreflectie, dat de journalistiek uh, het lef heeft, die, die journalistiek heeft het lef om mensen aan te pakken en mensen te beschuldigen, weliswaar op grond van feiten en de journalistiek moet ook het lef hebben fouten te kunnen toegeven en klagers te kunnen horen en dan is het handig als daar een ombudsman of ook een raad voor de journalistiek, die nu in hervormingstoestand bezig is ik weet er alles van uh, ja. dat zoiets bestaat en niet uh, zomaar een dialoog aangaan met een individuele journalist kan soms wel aardig zijn, maar ook als ik dat zou doen op grond van wat ik af en toe binnenkrijg dan uh, denk ik dat ik ook een groot hek om uh, het huis moet gaan plaatsen. Nog heel, heel kort even naar het laatste onderwerp. Dat gaat over Jelle Brand Korsjes. Uh, die wond zich via Twitter op over het hoge salaris van oud-SNS-topman Sjoerd van Keulen. En riep ook op om van Keulen een e-mail te sturen uh, dat hij zijn bonussen terug zou geven. En nu krijgt Brand Korsjes zelf veel kritiek over zich heen. Uh, uh, hoe kijk jij daarnaar, Joost? Nou, uh, het gaat voornamelijk om die uitzending van Nieuwsuur... Uh, waarin Jelle Brand Korsjes eigenlijk... Uh, uh, Kreeg, de Zwarte Piet kreeg Hij uh, dat hij zou eigenlijk schuldig zijn. Dat deze meneer nu in het buitenland zou zijn. Uh, ik vind dat hij uh, Jelle daar een heel uh, uh, goed stuk over heeft geschreven. Waarin hij zegt van, hoor uh, eens, in uh, de eerste plaats is het heel onduidelijk hoe het zit met die bedreigingen. Want hij had zelf daarbij uh, allerlei autoriteiten bij aangehaald. Maar die zeggen zelf van niets te weten. Ja. Uh, vervolgens is het wel erg toevallig dat hij dus nu kennelijk niet op hoeft te dagen bij die hoorzittingen uh, begin maart. Uh, dat vindt hij ook heel verdacht. Daar ben ik het ook eigenlijk heel met hem eens. En uh, ja, het blijft gewoon uh, toch heel bizar... dat iemand in deze tijd ook dan nog eens een keer... Zo amoreel is dat hij die bonus niet wil teruggeven. Ja, maar... maar de vraag is nu even: is, is het ook zo door zo'n uh, oproep van uh, Brand Korsjes? Dat, want zijn er zijn ook mailtjes gestuurd en, en, en bedreigingen geuit, misschien wel, uh, dat je dat daarmee oproept, als, als, in dit geval als, als journalist ook. Nou ja, dat moet je dus uh, bewust zijn als journalist. Je moet weten wat de impact van je berichtgeving is en wat het effect van je berichtgeving kan zijn. En dat je mensen misschien op idee brengt. Dat wil niet zeggen dat Jelle er in dit geval uh, van beschuldigd moet worden dat hij verantwoordelijk is dat die man uh, onder de dekens kruipt ergens in Zuid-Frankrijk? Ja. Ja. Want hij zegt in dat stuk ook van ja, ik heb juist gezegd van wees ja, uh, beschaamd. Ja, ja, dat ja, is een ja, beetje. Zeg, we doen van, zo. Eh, maar zo. Ik, ik vind het ook een heel beetje raar van de journalistiek in dit geval. Ik bedoel, we hebben dit speelt al vijf jaar. Vijf jaar lang blijft de wetgeving uit. Vijf jaar is hier kritische journalistiek over. Wordt er gezegd van dit is een, te, uh, een idiote toestand. Die emoties lopen op en dan ineens gaat iemand die zegt nou oké, okay, dan ga ik het op de man spelen. Dan stuur die man een mailtje. Uh, die wordt dan opeens aangepakt. Ik vind dat toch ook een beetje bizar. Ik bedoel, alsof dat een eenling zou zijn. Nou, dit... er hangt wel uh, in de samenleving natuurlijk een afrekencultuur. Eerst was het short Sjoerd... nee, van. van Keulen. Vervolgens is Jelle Brands Korsjes. Uh, je, je moet je je wel ja. af... Afvragen wat er gebeurt uh, ook op dat internet. En er uh, zitten hele rare mensen op, uh, die hele rare dingen zeggen en mensen tot hele rare dingen oproepen. En dan kan je het begin uh, de, de berichtgever niet van beschuldigen. Maar je kan ook pauwnieuws erbij halen, die een luchtreportage uh, maakt ja, van, van de file. terecht, ja, nou ja, Dat vind ik een, een soort van beschuldigende journalistiek, wat ik heel bedenkelijk vindt. De grote fout die Sjoerd van Keulen zelf heeft gemaakt... is dat hij is weggedoken. Hij had gewoon in, uh, in dit mediatijdperk... had hij gewoon meteen de dag erna... Uh, ergens in het programma moeten verschijnen. Want Joost, ik zag van de week Peter Verhaan nog even bij Paul en Witteman. die dan, uh, nou ja, een goed verhaal heeft. Ik vind het het ook wel hield. Dapper, dapper wat hij doet. Ja, want die een... gaat in tegen de teneur. Ik Precies. vind dat op zich kan ik dat ook wel waarderen. Die, die legt ook een, een beetje relativering ja. in dat hele ja. verhaal. Nee, uh, die, zegt, die neemt het niet op voor van Keulen per se. maar die, die, die ja. brengt wel wat nuancering aan. waardoor je er toch wat anders naar gaat kijken. Ja. Een, een dus beetje dat hij zelf een tijd voor SNS heeft gewerkt. maar goed, dat blijft toch allemaal heel kort volgens mij. Nou, oké, dat is dat. Brandkorstjes. Ik wil jullie hartelijk Dank voor de komst naar hier. Oké. Okay. Kees Bowman en Joost Muller. Um, we gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Hier is Joe Noah. in my eyes, raindrops outside, waiting for a text from you, and every sound I hear your call, watch the screen on my FB, but I don't see a thing, I listen to the radio. To be true, say goodbye to the old you, listen to the radio, play my favorite song, but it's not. Nederlands meisje June Noah, haar debuutalbum is uit, dat is de radio 1CD van deze week. Not Guilty heet het album en daarvan draaiden we Somebody Loves You. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Richard Fatih. Hij is 36 jaar, komt uit Rotterdam. Werkt voor een rederij. Ja, ja is... een rederij is. Rotterdam, hè? Echt Rotterdam, hè? Ja, toch? Ja. Ja. En jij vertelde net, jij loopt uh, normaal gesproken tijdens je lunchpauze, dan uh, loop je de stad even in om een broodje te halen of zo. En dan heb je. Ja, altijd de radio 1 aan ja. en even, even de gedachten verzetten, eventjes. Uh... Even onder de mensen zei je ja. ja, grappig. Uh, nou ja, nu zit je jezelf en uh, jij moet als eerste de antwoorden geven. Uh, dat is vaak nog wel een klus. Merken we wel, maar uh, het kan gewoon hè. 77 punten is de uitdaging. We gaan kijken of je daar overheen komt. De Nationale Nieuwsquiz. De vanzelfsprekendheid om in een verzorgingshuis te gaan wonen, moet weg. Het komt er gewoon niet uit dat de verzorgingshuizen gaan verdwijnen. Het kabinet wil dat ouderen thuis blijven wonen. Je kan niet een verzorgingshuis voor 10% leeg laten staan. Bijzondere versie van dit uh, nummer, van Keith Moon, de drummer van de Who was dat vroeger. Het nieuwe ouderenbeleid van het kabinet zorgt ervoor... dat er steeds meer kamers in verzorgings- en verpleeghuizen leeg komen te staan... omdat mensen het niet meer kunnen betalen. Hier is vraag 1. Hoeveel verpleeg- en verzorgingshuizen zullen tussen nu en 2020 moeten sluiten... als gevolg van dat nieuwe beleid? 1300, dacht ik. Nee, dat is niet goed. Het zijn er 800. 40 procent van de 2000-huizen die er nu zijn in Nederland... Vraag 2. Dit slechte nieuws voor de Thuizen... komt uit een onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing in Nederland. Hoe heet het bureau dat dit onderzoek heeft uitgevoerd? Weet ik niet. Dat is Bureau Berenschot. Het bureau deed onderzoek naar de vergrijzing en heeft in het onderzoek meegenomen. wat de gevolgen zijn van het nieuwe beleid van het kabinet voor de verzorgings- en verpleeghuizen. Vraag 3. Dat is altijd een kop uit de krant. Die lees ik voor en je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Waarom niet? Omdat het niet werkt. Waarom niet? Omdat het niet werkt. Dat is de kop. Gaat dit over 1. Werknemers van Capgemini... die snappen niet dat een salarisverlaging beter is voor het bedrijf. 2. Ajax-trainer Frank de Boer reageert op de vraag... waarom zijn ploeg het vanavond tegen STAO Boekarest niet rustig aan kan doen... na de 2-0 winst in de eerste wedstrijd. Of 3. Veel Nederlanders hebben geen vertrouwen in het zogeheten participatiecontract... dat nieuwkomers in Nederland zouden moeten ondertekenen om hier te mogen wonen. Waarom niet? Omdat het niet werkt. Uh, antwoord C. Dat is goed, ja. Kop uit de Volkskrant. D66 en de SP hebben al een, uh, gesproken over een leeg contract. Vraag 4. Het participatiecontract is een plannetje uit de koken van welke minister? Uh, de minister integratie, maar ik weet de naam niet. Nee, ik nee, nee, nee. kan er niet op komen. Minister ja, Ascher is het, van Sociale ja. Zaken. Stom. Stel dat plan gisteren voor in een interview met de Volkskrant... en wil hiermee Nederland beschermen tegen de toestroom van Bulgaren en Roemenen. Vraag 5. Uh, we laten een geluidsfragment horen. De vraag is simpel, wie is hier aan het woord? Nee, ja, ik heb uh, één keer vanuit getraind. Dus, uh, uh, maar ik voelde me wel fit. dus uh, Ik had wel graag negentig gespeeld, maar uh, nee, dat was wel goed. Dat is Klaas-Jan Huntelaar. Ja, hij speelde gisteren met Schalke 1-1 uh, tegen Galatasaray. Hij, hij, hij maakte een goede indruk, die Huntelaar. Uh, vraag 6. Huntelaar voetbalde vorig jaar een aardig bedrag bij elkaar... maar hij is niet de best betaalde Nederlandse sporter van 2012. Welke sporter verdiende vorig jaar meer dan 12 miljoen euro? Wesley Sneijder. Ja, en die speelde aan de andere kant eventjes ja. mee bij Galatasaray. Um, 12,2 miljoen verdiende hij om precies te zijn... We gaan naar de laatste vraag. Daarmee kan je nog vier punten verdienen. Je krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Als je naar het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. We zoeken dus een persoon. 4. Ik ben vervangen door een slangenmens. Nee. 3. Handje-contantje is er niet meer bij voor mij. 2. Ik ben eindelijk aanwezig bij mijn eigen zaak. Stop, dat is uh, Brom het zou hem kunnen zijn. Hè? De laatste aanwijzing was geweest, vandaag dient het hoge beroep over mijn schorsing als advocaat. Inderdaad, Bram Boskovic. Hij is vervangen door een slangenmens. Uh, ja, zijn voormalige vriendin, even Jinek, hè, heeft tegenwoordig verkering met oh, ja, Freek. Met die, ja, met die bioloog. Ja, Freek dat is eh, vonk. Ja, slangenman, hè. Um, ja, en die andere had te maken met de betaling in contanten die, die teveel zou hebben aangenomen. Inderdaad, Bram Boskowits zochten we. Je komt op vijf. Dat betekent dat er zometeen 16 nodig zijn om hoger te scoren. En dat is gewoon mogelijk binnen 90 seconden. De schandale.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 Vandaag luidt de stelling... Bram Moskovits moet advocaat kunnen blijven. Vandaag is eigenlijk zijn laatste kans om zijn carrière te redden. Hij pleit voor de hoogste tugrechter voor advocaten... waarom hij niet voor goed uit zijn ambt gezet moet worden. De tugrechter vindt dat Moskovits te vaak de regels heeft overtreden. Bram Moskovits moet advocaat kunnen blijven. U zit dus eigenlijk in de jury, zou je kunnen zeggen. Bent u het eens of oneens met deze stelling... sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is En als u twittert, eens Gevonden eens, doe het met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Richard Fatih uit Rotterdam. Hij speelt mee in de Nationale Nieuwsquiz. Vijf net gescoord. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. En dat betekent dat er 16 vragen in ieder geval goed moeten zijn... om hoger te scoren dan de 77 Het wordt lastig. Maar... Het kan wel in 90 seconden. Leert de ervaring. Dus wees geconcentreerd. Ik moet de vraag helemaal stellen. Ja. Je mag er eigenlijk niet doorheen schreeuwen. Uh, en dan zeg je het antwoord. Of pas bijvoorbeeld. Hier komen ze, de vragen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Belgische prins kreeg eergisteren een skiongeluk? Gisteren Lago. Dat is goed. Het aantal vrouwen dat wat heeft behaald... is vorig jaar met 50 gestegen. Motorrijbewijs. Goed. Welk ziekenhuis blijft nog zeker twee weken... onder toezicht van de inspectie staan? Ruard van Putten? Nee, VUMC. In New York is vannacht de nieuwe versie... van welke spelcomputer gepresenteerd? PlayStation 4. Goed. Het OM in België gaat de top van welke bank onderzoeken? Pas. Fortis is dat. Volgens welk instituut... moeten koopvaardijschepen particuliere beveiligers kunnen meenemen? Pas. Klingendaal. Kickbokser Bader Hari vecht op 15 maart weer een wedstrijd. In welke stad? In Kroatië, maar Zagreb? Ja, is goed. Komende zomer kunnen mensen in Leiden betalen met welk apparaat? Mobiele telefoon? Goed. In welk land is gisteren een beer doodgeschoten... omdat hij irritant zou zijn? Canada? Nee, Zwitserland. In Gouda is een leerling volgens de rechter... terecht van school gestuurd, omdat hij wat had gemaakt? Bangalijst? Dat is goed. Welke BN'er moest gisteren voor de rechter verschijnen... omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor brandstichting? Goed, ProRail. Mag het Nederlandse spoornet onderhouden tot welk jaar? 2020. 2025. In welke stad zijn twee studenten elkaar te lijven gegaan... na een ruzie over een wasmachine? Leiden. Tilburg. Welk telecombedrijf wordt voor de rechter gesleept... wegens misleiding rondom glasvezelverbindingen? KPN. Goed, een bank in welke plaats is ontruimd na een bommelding? Eindhoven. Rijen. Een hoogleraar van welke Amerikaanse universiteit... heeft tijdens een college zijn kleren uitgedaan? Pas. Columbia, politieagent in Egypte, hebben van de rechter toestemming gekregen om wat te dragen. De Bart. Ja. Ja. Um, ja, de vraag is, zijn het er 16? Volgens mij net niet, ik nee, heb niet nee, meegedaan. Nee, je moest er vaak pas inderdaad. 9 uiteindelijk. Maal de 5 die er stonden is 45. Dat betekent toch dat die 77... Uh, Kijk hoe het staat uh, voorlopig. Helaas. Ja, het lukt jou ook niet om eroverheen te komen. Je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de Mok en de lunchbox. En dan gewoon weer die oortjes in morgen. Gaan we zeker weer doen. Leuk ja, dat, dat je er was. was. Hey, Dank je wel, joh. Hoi. Hoi. Hoi. Ik, geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Hallo, ik ben Betty. En ik woon sinds 3,5 jaar bij mijn oude juf. Betty, 14 jaar. En uh, daar heb ik het heel goed. Geadopteerd uit Ethiopië.